Met nu, de Euro Breakdown. Europa. wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Cijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn... de Europese eenhoord. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. de grootste hit van Europa... met Maurice Mulden. 27e jaargang aflevering 8 van vrijdag 24 februari 2017... Deze week in de top 40 van Europa hebben we 13 stijgers, 15 zittenblijvers, 12 dalers en geen nieuwe binnenkomers. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan wel eens gebeuren. Dat hoort erbij. De snelste stijger deze week in de lijst is uh, Katy Perry met Change to the Rhythm 13 plaatsen gestegen. En Bruno Mars met 24 Carbon Magic is uh, in zijn 16e week de snelste daler met maar liefst 16 plaatsen. Hey, de komende twee uur staat in het teken van de top 40 van Europa. En uh, we gaan dan langzaam uh, werken naar de top 3, Wat het uh, volgende uur rond de klok van uh, kwart voor vijf uh, zal zijn. Tussendoor uh, probeer ik wat te vertellen over de artiesten. Als ik wat leuks over ze weet. En uh, voor de rest gewoon veel muziek. En uh, je hoort gewoon van mij op welke plaats ze allemaal staan. Rond de klok van half vijf zou ik ook even kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe die eruit ziet uh, deze week. En voor de rest natuurlijk gewoon uh, veel muziek. Hé, hey, maar dat gaan we doen. We gaan beginnen deze week met de nummer 40. Maar niet voordat we naar de top 3 van vorige week hebben geluisterd. Nummer 3. Deze was van die week ervoor. Oh, oh, oh, wat slecht. Ik moet deze natuurlijk hebben. Dit was de top drie van de vorige I week. Betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de juiste top 3 van uh, vorige week. Met op 3. Ed Sheeran, Shape of You, ehm, Jackson, Wreck'n'Bone. Uh, uh, en op 2 en 1. Uh, Gavin James is de nummer 40. Nike. It. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for. And you got a whole lot of gold. And that's really turning me on. Voorzitter, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet maar wel origineel. De op vrijdag. Niet maar wel origineel. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Mm -hmm -hmm. Die gala zit samen met uh, John Newman en uh, Na Rogers... met uh, give, me, uh, yeah, give Me Your Love... en de die Ellie Goulding Still Falling For You. En we waren begonnen met de nummer 40... Nike met Sexual. Hey, het is weer een beetje opgeklaard, hè? Het is weer een beetje rustig uh, in ons dorp. De wind van gisteren, jeetje... ik hoorde echt alles om me heen klepperen en slaan en doen... Terwijl ik, uh, ja... echt gewoon alles vast heb gezet. Ik dacht, uh, ongeveer 20 keer mijn fiets is omgeflikkerd... dus iedere keer kijk. Nee, hij stond nog... Ik uh, ben blij dat ik hem straks tegen de muur in had gezet, want anders uh, schiet het niet op. Hé, hey, uh, mm, ja, we zullen gewoon lekker de nummer 35 gaan draaien van uh, deze week. De nummer 35 is in de handen van een uh, damesgroepje. Het damesgroepje heet uh, Little Mix. En zo heet de plaat ook. Shout-out to my Shout-out to my ex. I did, babe Took so long as I call it quits All your pants Then got your number From my phone mm. Yeah, yeah, you took all your van uh, deze week. Sia samen met uh, Kendrick Lamar met uh, The Greatest. Hey, de eerste tien uh, platen zijn alweer uh, bijna voorbij... want ik kan zo direct een nummer 29 voor je draaien. Maar niet voordat ik heb uh, doorgenomen met je... welke platen waar staan tot op heden. Op nummer 40 vinden we Nike met Sexual. Nummer 39 is een plaatje gezakt. Yellow Claw met Jade Lauren met Love and Warm. 38 vinden we Ellie Goulding, Still Falling For You. Cigala met Give Me Your Love op 37... En op 36 staat uh, um, uh, Bruno Mars met 24 Carat Magic... de snelste daler van uh, deze week met mijn liefste 16 plaatsen. Op nummer 35 dan Little Mix, shout-out to my ex. En op 34 vinden we de Chainsmokers samen met uh, Phoebe Ryan, all we know. Op 33 staat uh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Op 32 vinden we dan Mike Perry met uh, Shai Martin samen... met de prachtige plaats The Ocean... En op 31 staat Calvin Harris, My Way. En op nummer 30 staat Robert Schultz... samen met David Guetta, met Shadow Light. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En ik ga de nummer 29 voor je draaien. Vorige week binnengekomen op 36. Deze week op 29. Dit is James Blunt met Love Me Better.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 is treading water And Baby, I know, you know I got an eye that wanders But right now in this car that we're driving to your sister's All I'm looking for is something that's forever Baby, Been people that I've loved before, but they were something lesser cause you love, love, love me. I got someone who is lying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 the name of love When there's poison in your head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 De nummer 26 van deze week, Ariana Grande, samen met uh, Nicki Minaj met uh, Side to Side. En de voorhoordeje, Martin samen uh, met Bibi Rexa in The Name of Love, de nummer 27. Hey, we gaan snel door met de nummer 25 van uh, deze week. is in handen van uh, Kygo, samen met Julia Michaels. Met de prachtige single van hun uh, Carry Me, de nummer 25 dus, van deze week hier op uh, ZFM. A kid a bear, like a leaf blowing in the air, could you carry me?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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Dit is de nummer 24, Sigma. Van uh, deze week Sigma samen met uh, Birdy met uh, Find Me. En dat is wel grappig, hè? Daar zit ik uh, met, met een collega op, uh, uh, op de Snapchat. En dan, dan zeg ik, waar, waar zit je nou? Want er een keertje langs, allemaal ook liever En dan zit hij dan met een, een of andere meid. Uh, zit hij daar op zijn slaapkamertje in zijn rugbunkertje. Met uh, Lonna, geloof ik, of zoiets. Nou ja, ik weet niet wat dat allemaal uh, moet zijn. Maar um, volgens mij zijn ze daar geen Pokémon aan het spelen met z'n twee uh, gok ik zomaar. Goed, door met de lijst. Uh, de, de nummer 23 en 22. Uh, ik dacht dat misschien Lana was. Lonna, Lonna was het? Uh, ja, Lonna. Um, de nummer 23 en uh, 22 slaan we even uh, voor het uh, gemak over. En wij gaan naar de nummer 21 van uh, deze week. En die is in handen van. Uh, Hartwel samen met uh, Jay Sean. En de nummer 1: Thinking About You. De Euro Breakdown.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 Builder. van de nummer 18 hoorden. Martin Garrick samen met uh, Doolipa. En dan gaan we naar het nieuws toe van uh, alweer 4 uh, uur. En de tweede uur zijn we gewoon weer uh, bij je terug met de tweede helft uh, van de lijst tegen de lijst en de top 40 van Europa hier op uh, ZFM Zandvoort. It was great at the very estate Hands on each other Couldn't stand To we far apart Closer the better Now we pick and fight